Uur, goedemiddag. En het Q-music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie. Nou, goedemiddag. Kabinet Jetten vergadert voor het eerst. Ook wel de ministerraad genoemd. Vanochtend werden alle ministers en staatssecretarissen... beëdigd door koning Willem-Alexander. Wat gebeurde op Paleis Huis ten Bos. Later deze week debatteert de Tweede Kamer... over het nieuwe kabinet en alle plannen. In een auto in Rijswijk zijn bijna 70 flessen lachgas gevonden. Agenten moesten er wel een sprintje voor trekken... want de man die ze wilde controleren rende weg toen hij ze zag. Volgens Omroep West gooide hij bij zijn vlucht ook een sleutel weg. Die paste precies op de auto en de man is aangehouden. Bij een controle in Hoek van Holland bij de veerboot naar Engeland... zijn vijf Vietnamezen ontdekt, verstopt in een caravan. Twee Britten zijn opgepakt voor mensensmokkel. Zij zaten in de auto die de caravan trok. De marecheche doet nu verder onderzoek. De Olympische Winterspelen. Ja, ze zijn weer thuis, de Nederlandse Olympiërs van Team NL. Vanuit Milaan kwamen ze vanmiddag aan op Schiphol. Vergezeld met een straaljager die in de cockpit een A4'tje had hangen... waarop stond Welkom Thuis, Team NL. Zeker honderd mensen stonden de ploeg... ...daar op te wachten bij een oranje loper op Schiphol. En schaatser Kjeldnuis wist niet wat hij zag. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nee, heel cool. Ik vind het allerleukste natuurlijk dat mijn ouders en mijn broers hier staan. Maar uh, ook al heb ik die daar gezien, dat is toch heel leuk thuiskomen. Als bij de NOS morgen mogen alle medaillewinnaars op bezoek komen... ...bij koning en koningin en prinses Amalia. En later deze week is er nog een huldiging in Heerenveen. Af de slot het weer van weer plaza. Op de meeste plekken is er bewolkt, ook kans op wat regen. Bij 8 tot 11 graden. Morgen begint grijs, later wat droger en warmer, 10 tot 13 graden. Ik op de weg door Flitsmeister, 45 files en een paar vertragingen langer dan 20 minuten. Letterlijk een paar, het zijn er twee. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, tussen Dorp en Den Haag-Zuid 13 kilometer. Je vertraging een half uur. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug 7 kilometer met 22 minuten extra reistijd. Papa, het is drie over vijf. De eerste werkdag van de week zit erop. We inpakken, wegbeesten. jij bent klaar met je werk. Oké, okay, let's go. klaar. De Q-middagshow van maandag met zometeen groot nieuws over de top 40 awards. Ik mag namelijk de genomineerden bekendmaken voor de prijzen van dit jaar. <middels> Gezellig, wat is het weer gezellig? Dit heb ik wel gemist voor de afgelopen twee weken. Even lekker om vijf over 5 gezellig op de radio roepen en is nou ja wat ik zeg: vijf over vijf. Het is maandag 23 2026. Ook het leuk om wat van jou te horen via een bericht in de Kure Music app, best zo herkenbaar. Best wel zegt, net lekker enthousiasme, let op dichtgeklapt. Morgen eens zien of ik überhaupt nog werkt. <lacht> ja, dan heb je zin in je maandagavond. Zo, vijf uur, we gaan naar huis. Aisha, die zit midden in de Ramadan, laat ze weten. Gelukkig krijg ik van de QMiddagshow altijd wat extra energie. Met een smiley erachter, zet hem op Aisha. En geniet er ook van van de Ramadan. En Sanne, die gaat vanavond weer lekker hokje. Ik heb Tien jaar lang heb ik gehockeyd. Ja, ik heb het daar. Ik zie je na het leven werken. Tien jaar lang gehockeyd. Ja. ja ik, heb ik niks van jou. Nee, nee, nee nou, dat bleek ook wel. Ik heb tien jaar lang gehockeyd. Ik vond eigenlijk het leukste van de hockeywedstrijden. was uh, figuurtjes tekenen in het uh, kunstgraszand. <laughs> Met mijn stick. Ja, ik vond het echt vreselijk. Ik vond het allerstomste in mijn herinnering. Maar ik weet niet of dat klopt. Moesten wij twee keer per week trainen? Dat is toch echt overdreven. Ik speelde in de B2. Dus dan had je in mijn leeftijd had je de B1. Dat waren dan de, de echte motherfuckers. Die konden echt dan een beetje hockeyen. En de B2, daar zat ik en ik werd een beetje zo weg, weggestopt. Een soort vriendenteam. Maar wel twee keer per week trainen. Ja, ja maar ja, goed, er zijn ook mensen die wel tot op een bot toe gemotiveerd zijn. Dat was ik niet. Wat was je positie? Uh, links bank. of rechts... <laughs> te weinig op de bank. Nee, links of rechts uh, voor... Maar ik stond ook echt tijdens wedstrijden stond ik gewoon te wachten tot de bal mijn kant op kwam dan wilde ik hem zo intikken. En hij had aan mij in het team echt helemaal niks. Tommy. Ja. Is nou, licht opgewonden vanwege datgene dat over 24 nachtjes staat te gebeuren. We gaan weer naar Rotterdam. We gaan weer naar Ahoy voor Cure Music Top 40 Live. Het is de avond waar we de muziek van de grootste top 40 artiesten van Nederland vieren. De grootste hits van 2025. Het is een avond bol vol muziek. Maar voorafgaand worden traditioneel de top 40 awards uitgereikt. En zometeen mag ik de genomineerden bekendmaken voor de publieksprijs. This is the last time. I will say these words, I remember the first time. The first Dit is de last time. Ik vertel het even kort over mijn uh, topsportcarrière in de hockey. Uh, het is geen topsporter uh, aan mij verloren gegaan. Ik heb tien jaar lang gokken omdat het moest van mijn ouders. Ik heb uh, links of rechts voor gestaan. Mike vat het wel mooi samen in de app. Die dacht, ja, links en rechts voor staan ook wel echt altijd de talenten. Daar kunnen ze het minst fout doen. En als het ons nog gebeurt, dan heb je twee linies om het te corrigeren. 40 dat is precies waarom ik daar stond. Over een klein maandje is het te ver. Q-Music top 40 live. Het is een muziekavond die bomvol staat. We vieren de muziek van 2025 in Rotterdam. Ahoy. Maar voorafgaand aan die fantastische avond... worden ook traditiegetrouwde top 40 awards uitgereikt. Dat zijn awards die gaan naar de artiesten... die afgelopen jaar in 2025... de meeste punten hebben gehaald in de lijst. Heel kort samengevat. Sta je één week op nummer 40, krijg je één punt. Sta je één week op nummer 1, krijg je 40 punten. Maar die prijzen gaan ook naar artiesten... die de meeste stemmen krijgen. Want opnieuw zijn er publieksprijzen. Beste live act nationaal en internationaal, zullen daar worden uitgereikt op 20 maart, vrijdagavond in rotterdam Ahoy. Het zijn dit jaar 20 artiesten per categorie, meer dan ooit. En vanaf nu kun je via QMusic.nl en in de Q-app stemmen op onder andere Zara Larson. I love my day die haar wederopstanding afgelopen jaar had in de Zikkerdoom. Door het tiktok dansje samen met de Nederlandse Julia ging ze compleet viraal. En sindsdien is ze terug. Ook genomineerd Teddy Swims. De man die te vinden was op het podium van Q-Music Top 40 Live... en de Zikkerdoom uitverkocht. Of je stemt op Dua Lipa dit jaar... was twee avonden te vinden in de Zikkerdome, is ook nog deze klassieke van hazensong: song. Hey, too, hey, love... Ook genomineerd. Ed Sheeran trad niet op in Nederland, maar misschien heb je hem wel bewonderd bij onze zuidenburen in Antwerpen. En genomineerd is Lady Gaga. De dame die arena shows had kunnen doen, maar ervoor koos om de Zikkerdome op zijn kop te zetten. Stem nu op jouw favoriet in de Q-app of via Q-music.nl. Dit is de Dead Dance. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed. Of. And you killed my... Queen with just one palm de eerste genomineerde bekend mogen maken voor de top 40 live voor beste live act. Top 40 award 2025. Het gaat dus over de grootste live artiesten van 2025. Zij is genomineerd, Lady Gaga. Alle nominaties zijn er namelijk nog veel meer dan ik heb genoemd. Ook Imagine Dragons zit er tussen Miles Smith, Robbie Williams. Qmusic.nl slash stem. Daar kun je namelijk jouw stem uitbrengen... en bepalen wie die top 40 award voor beste live act wint. Op 20 maart in Rotterdam, ahoy. Dat zijn alle internationale sterren. Maar ik heb natuurlijk het lekkerste voor het laatst bewaard. Je kunt daar via QMusic.nl/slash /stem stemmen op de genomineerden voor de beste live act nationaal. Onze Nederlandse helden. Twintig artiesten genomineerd, waaronder Kensington. Vorig jaar keerden ze niet alleen terug, maar waren ze direct ook weer drie avonden te vinden in de Dome. Net als deze Haagse band, Sommelieu. Have a little faith. Zij waren vorig jaar voor het eerst op het podium van de Ziggo Dome te vinden. Al wist één Nederlander het grootste podium van Europa te bereiken. Klout, het lijkt misschien alweer een eeuw geleden... maar hij was vorig jaar onze held op het Eurovisie Songfestival... en deed daar zijn 'Stella Als genomineerden mogen Suzanne en Freek dit jaar natuurlijk ook niet ontbreken... En als laatste genomineerde, Direct, drie keer te vinden in een uitverkochte Kuip. Alle genomineerden, alle twintig, zijn te vinden op qmusic.nl slash stem. Stem daar. Dit is Direct in My Blood. I would always wonder about a hundred different ways Of how to make it one day And never let my fortune change Each day was another ride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 Time. My blood, my face, these lights, the years are rushing by. These tears, my precious time, remind me that I'm still alive. My bones that begin to ache. Het top woord voor Beste Live 2025. Stemmen kan nu via qmusic.nl stem. een van de genomineerden direct hoorde je. Verder ook genomineerden onder andere Roxy Dekker, Bankzitters, Antoon. De hele lijst, alle twintig namen voor zowel internationaal als nationaal... vind je via qmusic.nl stem of via de QMusic app. En jouw stem kan bepalend zijn. Op 20 maart hoor je wie er vandoor gaat met die top 40 gewoord... voor beste live act tijdens QMusic top 40 live. Een avond in Rotterdam Ahoy waar we dus de muziek van 2025 gaan vieren. Wat eigenlijk stiekem nog steeds de hits van vandaag zijn. Met een ongelofelijke line-up. Vind je ook uiteraard allemaal via qmusic.nl. Het is onder andere Cloud, we hebben Bente. En we hebben ook deze man, waar ik heel trots op ben. Miles Smith is erbij. Q -music. En ik heb daar I'm waiting Een van de laatste toegevoegde artiesten voor Q Music Top 40 live... op 20 maart in Rotterdam Ahoy. Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Ja, ik heb daar echt zin in. En uh, dat is niet omdat ik uh, toevallig ook nog uh, de show voor een deel host... maar het voelt ieder jaar een beetje alsof ik mijn uh, verjaardag daar ga vieren. Ik heb echt niks met het succes van al die artiesten te maken... maar het is een soort verjaardagsfeestje. En uh, ik heb dan uh, ja, ik heb wat leuke mensen uitgenodigd, onder dus Miles Smith. Je kunt erbij zijn. Het zijn echt de allerlaatste kaarten die nog te scoren zijn... via QMusic.nl of via de Q Music app. Vier gezellig op 20 maart in Rotterdam mijn verjaardag mee. Ja. Wij zijn er natuurlijk ook weer, hè, met z'n tweetjes. Absoluut. Ja, want het top ja. komt dan live uit de katakombe van, de, van, de, van Rotterdam Ahoy. Ja, ik vond het heel leuk om je uitnodiging te krijgen. Ja. Word ik ook ja. thuisgebracht? Nee, ja, je hoeft je zwemkleding ook niet mee te Oh, dat schept. Nee, nee, Het nieuws komt eraan. Wat zit er in zo, Nathalie? Ja, kabinet Jetten is begonnen en ze hebben er zin in. Maar heeft Nederland dat ook? Je hoort het zo. En ook Holy Water hoor je zo.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 Open over de verleidingen en risico's. Open voor al je vragen en je zorgen. Eén website, één plek met alle informatie. Ga naar openovergokken.nl Karel Krok, Eén brok liefde voor je hond of kat. Vragen over gokken? Wij zijn open, voor jou en voor de mensen om je heen. Ga naar open over gokken.nl. Een initiatief van de kansspelautoriteit. 18, plus bewust. Ja? ja? Echt serieus? 7, oh. 7, 7, dan. oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken we? Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro.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 Ja, het is half zes, dit is Q-Music, de middagshow met verkeer van Flitsmeister. Twee vertragingen van 15 minuten of langer. Op de A2 Utrecht richting Sertogenbos tussen Beest en Waardenburg. Zes kilometer, 15 minuten. En de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-dorp en Den Haag-Zuid. Dertien kilometer met een half uur. Het is op de meeste plaatsen bewolkt. Ook kans op wat regen, acht tot elf graden. Morgen begint grijs, later droger en warmer. Tien tot dertien graden. En woensdag hè, 16 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag, kabinet Jetten is begonnen. Kerstversie premier Jetten staat te popelen, zei hij vanochtend al op zijn Insta. Ik sta hier in mijn nieuwe werkkamer waar Dick Groof net vertrokken is... omdat vanochtend het nieuwe kabinet is beëdigd. En we hebben ontzettend veel zin om aan het werk te gaan. Maar er veel vertrouwen hebben we er niet in, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ruim 66% van ons denkt niet dat dit kabinet veel gaat bereiken in Nederland. Okay. We denken vooral dat de armoede toeneemt en het slechter gaat met de zorg. En daarmee zijn we somberder dan bij de start van het vorige kabinet. In een auto in Rijswijk zijn bijna 70 flessen lachgas gevonden. Agenten moesten er wel een sprintje voor trekken... want de man die ze wilde controleren rende weg toen hij ze zag. Volgens ons West gooide hij bij zijn vlucht ook een sleutel weg. Die paste precies op de auto en de man is later aangehouden. En ophef na een feestje in een café van voetbalclub Go Ahead Eagles... Er werd gevierd dat de club na drie maanden weer eens een wedstrijd had gewonnen. Maar tijdens het feest werd de assistenttrainer opgepakt... Hij zou een fles sterke drank hebben meegenomen. En daarvoor heeft hij een boete gekregen. Dat was wel echt een goed feest. Als je als je ja, zo ja, hard <lacht> links slaat. <lacht> ja. ja. En een feestelijke dag in WhatsApp-land. Ja, gefeliciteerd allemaal. Hè? Gefeliciteerd. Ja. De whatsapp groepsapp bestaat 15 jaar. Sinds 2011 kun je dus met meer dan één persoon appen. Dat is handig voor familie en vrienden, maar het is voor veel mensen ook een bron van ergernis. Uit de rondgang van RTL Nieuwspanel ben ook blij dat vooral de stortvloed aan meldingen en privéberichten stort, ook bij deze mensen. Iedereen leidt zich maar gewoon uit te laten daar op die groep te En alles maar een beetje te dumpen. Hele lijst aan appjes, ja. Ze dus hebben het bijvoorbeeld over één onderwerp. En dan ineens hebben een paar mensen het weer over iets anders van het onderwerp. En dan schaal chaos. Zwaar leven hebben we toch allemaal. Hè? Ja. Oh, wat hebben we het allemaal we voor. Het fijn te... over nou ja, We zeg. hebben ook nog andere ergernissen, discussies, voiceberichten. <lacht> mensen die zonder overleg worden toegevoegd. Of ongevraagde vakantiefoto's. <lacht> voeten die lekker leunen op een tafeltje met erachter het uitzicht van het vakantieadres. En dan daaronder. Kan hij wel aan wennen? Ja. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Ja. Kan hij wel aan wennen? Of, of, die vind ik helemaal erg. Mensen die dus in dat precies wat jij zegt, voet op die leun op het tafeltje met de achterde uitzet van de vakantie En dan eronder. Hoe is het in Nederland? Oh, dat vind ik ja, echt. Afzien hier. De af, oh, oh, die is ook zo. Office of the Day, echt verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Ver, ik ben wel gek op groepsap. Heb je veel groepsapps? Ja, wel, wel veel, ja. Ook zie je wel meteen het gezicht betrek meteen. Ja, het is niet mijn, uh, mijn, mijn hobby. Nee, hebben ze dan allemaal wel aanstaan of hebben ze op mute staan? Dat kan natuurlijk ook. Okay, je kunt die groepjes gewoon op mute zetten. Sommige heb ik op mute, uh, maar sommige die staan niet op mute, maar die, die, die negeer ik bewust. Ja, precies. Dus er staan nu 320 ongelezen berichten. Ja, en dan hoop ik eigenlijk dat ze dan zien: van ik heb het gelezen, maar ik reageer niet. Dat maar waarom gaan ga die niet uit? Waarom gaan niet gewoon uit die groep dan? Is een familiegroepsapp. Oh ja, de familiegroepsapp. Ja, dat is natuurlijk een lastig dingetje, ja. ja. Ik verbaas me er zo over. Ik hoor best wel veel mensen klagen. Want dit wat jij, wat jij zegt. Ja, dit, ook die mensen die je dan uh, bij RTL hoorde. Dat uh, geluidje dat je net hoorde. Zoveel mensen zitten in groepsapps. En ze durven daar niet uit te stappen. Ik begrijp daar niks van. Kijk, vroeger, toen dit allemaal dus 15 jaar geleden werd geïntroduceerd. Toen stond er ook heel groot. Domin verschuren heeft de groep verlaten. <laughs> ja. ja, dat is natuurlijk ja, echt is een statement. Vreselijk. Ja. Toch, dat zag gewoon heel groot. Als je uit de groep stapte, Dat je uit de groep stapte. Maar dat is al heel lang niet meer zo. Dan krijgt alleen de beheerder van die groep krijgt een berichtje... dat Domien Verschuren uit de groep-app gestapt is. Dus het maakt niet zoveel meer uit. Maar er zijn zoveel... Ik weet zeker dat er nu... Dat luisteren, misschien wel honderdduizend mensen... die allemaal denken... Ja, Domien, je hebt wel gelijk. Ik heb ook een groepsapp, waar ik niet uit durf te stappen. even in de Q-app. Uit welke, welke groeps-app durf jij niet te stappen? En ik begrijp inderdaad nou, familie of schoonfamilie. Dat is natuurlijk een heikel dingetje. Maar uit welke groepsapp durf je niet te stappen? Maar zou je het wel willen? Laat het gewoon even weten. Mag ik anoniem kan in de in de Q Music app, we zullen het niet, do niet doorklinken. Uit welke groepsap durf jij niet te stappen? Eind van je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 a number i was lightning before the thunder thunder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 Dream in the Thunder And Dragons en Thunder. Gefeliciteerd allemaal, de WhatsApp-groep bestaat vandaag 15 jaar. 15 jaar geleden kon je voor het eerst een WhatsApp-groep aanmaken met meerdere mensen. Nou, wat smullen we daar allemaal in 2026 natuurlijk nog steeds van. En mijn vraag aan jou vandaag is, uit welke groeps-app durf je niet te stappen... maar zou je wel heel graag uit willen gaan? Nou, er komen ongelooflijk veel reacties binnen. Ik heb echt een enorme gifbeker hier geopend. De hele emmer die moet ook leeg. Uh, Manon die zegt de groepsapp van mijn werk, mijn hemel, het zijn er niet één, het zijn er vier. Dan een uh, bericht van uh, Mandy. die zegt ik heb geen groep waar ik uit wil stappen, maar wel uit de familie nu app gestapt. Had ik geen zin meer om. Ze zei ik om een datum de hele tijd. Ja, veel mensen die beginnen toch over uh, iets wat denk ik voor heel veel mensen herkenbaar is. Ik durf dus niet uit de groepsapp met de schoonfamilietjes te stappen, terwijl dat er allemaal mensen in zitten die allemaal ruzie met elkaar hebben. Dus er wordt echt nooit wat ingezegd. En als er wat ingezegd wordt, is het altijd precies die ene oom... Of tante die zeg maar iets zegt die niet weet dat mensen ruzie hebben. Dus het is super ongemakkelijk. Maar nee, ja, ik moet erin blijven voor het geval dat ik iets mis. Dan nog een bericht van iemand die zegt graag anoniem te willen blijven. De groepsapp met foto's van mijn neefje en updates over hem en zo. Het manneke is inmiddels drie jaar. Het boeit me allemaal niet zoveel. En tegen elkaar opbieden over hoe leuk en goed het wel niet is. Kots! Sabrina zit in een groepsapp van de ondernemingsraad. Zegt hartstikke goed hoor, de ondernemingsraad. Maar 35 mensen die allemaal altijd willen reageren... en de ontelbare gifjes, kan ik hier alsjeblieft uit. Fantastisch verhaal van Annabel. Een familie-app met neven en nichten, ooms en tantes. Verschrikkelijk. Van die gefeliciteerd met je verjaardag en dan iedereen op een rijtje. En nog erger, ik ben in de 30 en nog steeds wordt mijn naam verkeerd geschreven. Zo ongeïnteresseerd, Stuur gewoon lekker niks en laat mij met rust. Ik heb ze ook gewoon een keer bedankt in de groepsapp. En expres hun naam verkeerd geschreven. Ben eruit gestapt. Ik was er klaar mee. <lacht> Zometeen spreek ik uh, Stuart. Die stuurde net een bericht. Ja, Shuert durft niet uit de groepsapp te stappen van zijn schoonfamilie. Ah ja, schoonfamilie. Het is inmiddels zijn ex-schoonfamilie. Ik spreek Sjoerd na Alessio. Testen in je Music. Het gaat over groepsapps vandaag. Vijftien jaar geleden kon je voor het eerst een groepsapp in WhatsApp oprichten. We vieren vandaag dus de vijftienjarige verjaardag van de groepsapp. En ik stel jou de vraag: uit welke groepsapp durf je niet te stappen? Diane die stuurt nog. Nou, volgens mij is er nog een aparte beerput te openen als je zin hebt. Als je het over de buurt-app hebt. Dat is voor een andere dag. We gaan eerst naar een short, short Goedemiddag, Goeiemiddag, Hoe kan dit nou? Ja, ja nou kijk. Uh... Even bij het begin beginnen wel. Ja, graag. Uh, ik heb echt een hele hoop vraagtekens. Ik heb, uh, ik heb elf jaar lang een relatie daar gehad. Dus echt, ja, echt een toprelatie. Ook een uh, heel goede connectie met mijn... inmiddels ex-schoonfamilie. Ja. Um, maar na zo'n lange relatie... zit je in zoveel groepseps met elkaar... Uh, dat ik ook uit lui, luiheid... een beetje ben blijven plakken in, uh, in een paar. <lacht> en dat was in eerste instantie bedoeld voor... Ja, ja, zeg, beetje, ik ga er volgende week wel uit. Um, maar ja, uit luiheid... Bleef dat maar uit. En inmiddels zit ik er al zo lang in dat ik ook. Ja, het wordt al heel ongemakkelijk als ik er nu nog uit ga. Short, jij zit in groeps-apps? Ik het... zit in twee groeps-apps met, met ex-schoolfamilie. Ik, lieve ooms en dansers. Maar oké, okay, je hebt 11 jaar een relatie gehad, dat herken ik heel erg. Ik heb ook 11 jaar een relatie gehad. Uh, maar voor mij is inmiddels al, uh, nou, hoe lang is het uit? Zeven uh, of acht jaar. Ik ben inmiddels uit. Ik heb alle banden heb ik doorgeknipt online. Hoe lang ben jij al uit elkaar met degene waar het over gaat? Een jaar inmiddels. <laughs> en in dat jaar heb je dus nergens een moment gevonden dat je dacht... Je stelt het steeds uit. Heb je nergens een moment gevonden dat je dacht... Nou, vandaag is de dag. Ja, nee, eigenlijk niet, want, want dan moet ik dus uit beide. En dat is dus een soort van, oh, zit hij hier ook nog in? Ja, maar waar ben je bang voor? Niemand, ja, daar krijgt één iemand een melding van. Dat is de beheerder van de groepsapp. Dus ja, maar dat, dat wist ik dus niet. Ik dacht uh -oh. dat iedereen die melding kreeg. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus dat hebben ze allemaal, volgens mij al twee jaar geleden hebben ze dat aangepast. Je krijgt dus niet meer die gigantische melding, shoot, is uit de groep gestapt. Het is gewoon, het ja, is ja, maar, de, de, Er is nog wel een, een sidequest aan. Eh, ik zie het dus eerder gebeuren dat ik weer bij haar terugkom. Stop! Stop! Wat? Ja, ja, ja. Maar dan komt dus het moment dat ik weer in een groep zet moet waar ik al in zit. <lacht> Shoot! Wat maak jij er een kutstooi van joh! Ja. Jongen, jongen, jongen. Oké, okay, maar oké. Okay, ja, oh, dit wordt opeens een heel ander gesprek nu. Maar, en, ehm. Um, en je, en oh, Ben je er actief mee bezig met het terugwinnen van deze mevrouw? Ja, ja, ja, ja dat gaat de goede kant op. En, dus, <lacht> maar dit is. Dit is fantastisch. Dus je bent gewoon net zo lang blijven zitten. Totdat je weer met haar bent. Ja, ja. Is, ja, ja. ja. Dus, je wil eigenlijk helemaal niet uit die groep. Je wil gewoon in die groep blijven. Zodat het dan uiteindelijk weer goed komt. Dat is ja, ja, ja, dat is een stiekem, stiekem. Nou ja, Sjoerd, heel Nederland wil graag weten. hoe dit verder afloopt. Dus waar staan we ergens? Hoe, hoe vol is het balkje? Hoeveel procent? Ja, dat is wel gevaarlijk natuurlijk. Uh, uh, als het een marathon was, dan liepen we nu in het Kralingse bos. Dus we zijn er bijna. Oké, okay, shoot hou hem op de oog. Ja. <laughs> ik zou nergens uitstappen als ik jou was. Yeah. Deel. Ik, weet, ik weet je een mooie maandag. shoot. zet hem op, hè. Doei. Oh. Doei. You are my fire, the one desire, believe, when I say I want Te Laten we proberen met z'n allen rustig te blijven. Ik heb even een opname van de Q-app op dit moment. Ja! Het, is echt, het is echt niet normaal wat er gebeurt aan mensen die helemaal investeren. zijn helemaal nu geïnvesteerd in het verhaal van, van Short. wat hij net vertelde. Die probeert al een jaar lang uit de groepsapp te stappen van zijn ex-schoonfamilie. Maar en in dat gesprek liet ik nog even weten... dat hij bezig is om het meisje in kwestie weer terug te winnen. Dus het zou kunnen zijn dat zijn ex-schoonfamilie weer zijn schoonfamilie wordt binnenkort. En Jelte die zegt, ja kunnen we die vriendin niet even bellen... om te vragen hoe ver zij met hem is? Nee, we houden even afstand. We houden afstand, we gaan het echt op de voet volgen. En Jenny zegt, ik wil weten hoe het afloopt. Ja, ik ook, natuurlijk. We hebben Sjoerd nummer en we gaan hem regelmatig om updates vragen. Ik hoop eigenlijk dat Sjoerd dit hoort en mijzelf updates op WhatsApp gaat sturen. En Nick, dus ook goed. Nick zegt, Haha, oh, ik dacht dat mijn leven chaotisch was. Maar nu denk ik, denk ik prima. <laughs> nou, we gaan Sjoerd volgen. De updates die je volgt vanzelf in dit radioprogramma. Laten we hopen dat ze dit jaar de kerst samen samenvieren aan het einde van 2026. Dit is your Music, Shabuzi, a bar song, Chipsy. My baby Birkin. She's been telling me all night long.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 Someone call me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the barking tips. Everybody at the barking tips. Everybody at the barking tips. Bar tips. I've been boozy since I lived. I ain't changing for a shit. Tell my mind ain't forget. Uh.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 Dan zie je Song Tipsy. Nou, daarover gesproken, het laatste nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hoort zo hoe een feestje van voetbalclub Go Ahead Eagles in de kroeg gisteravond is geëindigd in de cel. En de man die vanavond in Amsterdam optreedt, hoor je ook zo. Jason the Can we make Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay. Oh, uh, en zuinig. Oké. Okay je zoekt de vakgarage-occasion en ik heb precies die ene die jij zoekt. Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl Paas, naar de bestseller van Myrthe van der Meer en van de makers van zo. B-A-A-Z, de psychiatrische afdeling Algemeen Ziekenhuis. Met Guy de Janssen in de hoofdrol. Ik begrijp eigenlijk gewoon echt niet zo goed waarom ik hier zit. Soms heeft het leven een pauzeknop nodig. Ze zeggen dat het beter wordt, maar wanneer is dat dan? Het gaat niet voor Paas, donderdag in de bioscoop.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 Vanavond al een leuke date? Novamora.nl Dating vol passie. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar ALS.nl en doe mee. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Gillette en Viener Scheermesjes 2 plus 2 gratis. Alle Va, Deo en Douche 2 plus 3 gratis. En nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Werkzoeken.nl